Met het NOS -journaal. De brandweer krijgt bij het nablussen van de brand op de Strabrechtse Heide bij Mierlo... extra hulp van defensie. Door het bluswater en de regen is het terrein moeilijk begaanbaar geworden voor de brandweerwagens. Legere voertuigen trekken vastgelopen brandweerwagens los. Ook staan er graafmachines klaar om eventueel brandgangen door de bossen en de hei te maken... zodat de brandweer dieper het gebied in kan. In de ochtend komen honderd militairen de brandweer bijstaan... met terreinvoertuigen en waterwagens...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 Het weer, de buien trekken weg en het klaart op. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt dan 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. Yeah. W Nightwalk. De on-air dance show. for FM. It's Nightwalk. Nightwalk. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En nog steeds staat hij in het teken van Sensation White. Dat vannacht plaatsvindt in uh, natuurlijk de Amsterdam Arena. Sensation White. En uh, het uh, thema van dit jaar is A Celebrate Life. En wat kan je allemaal nog verwachten op Sensation White? Straks vanaf half twee, Swedish House Mafia. Vanaf uh, nu op dit moment is uh, Sonny James en Ryan Marciano. Uh, die zijn inmiddels begonnen met draaien. Tot uh, rond de klok van 1 uur. En dan begint de, de mix. De sensation mix een uur lang non-stop. Nou, uurtje. Ja, half uurtje. Half uur uurtje ongeveer, de mix. En dan is het tijd voor de Swedish House Mafia. En uh, vanaf rond de klok van drie uur, Joris Voor en 2001. En vanaf half vijf als afsluiting voor de mainstage hebben we Chucky. Het wordt allemaal uh, gehost door MCG. En de Deluxe en de Nightlap uh, die, uh, die draaien nog even door tot uh, pakken beet zeven uur. DJ Mauso in de mix. Tot een uur hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk en natuurlijk op Dancefort FM. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Global Housewives with DJ Malzo. Listen to Dre and when she seen Pee-Man, you know she couldn't hate that ghetto pee and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help if I see everything in neon. I I know they think that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. What I like it, I'm gon' cop it It hit a new height, shit, I'm gon' top it But the ADD makes it crazy, me And they can't see, that's what they blame me Tell the women high, I dip and dive I skip and fly, I'm a different guy When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been high. it tells me trip to Cloudline headaches as it makes Just if I drive it in the SUV ADD ...door de tuinen en het centrum van Zandvoort. Je luistert naar ZFM's Nightwalk, live op ZFM Zandvoort en Dance for the Fans. En vannacht, tot een een uur, DJ Mauzo in de mix op de radio. Global Housewives with DJ Mauzo. back-to-back beats, Nightwalk. più lungo da alcune rughe verticali, profonde come cicatrici, scavate da insonni ostinate abituali, un volto mal rasato. Oh, I'll see Maybe I don't Omdat dat ook daar ben, die ik Van zon, zee, Zandvoort en Zundert. Global House vibes with DJ Malbo. Monday, you did we I'm coming on day Where? You did we I'm coming on day Where? You did we I'm coming on day En het centrum van Zandvoort tot training zijn we bij je met een speciale uitzending. gewijd aan sensation, uh, wat vannacht uh, plaatsvindt uh, in de Amsterdam Arena. DJ Mauzo tot training in de mix met alleen maar lekkere dance muziek. met DJ Meldo. thema voor Sensation White, wat op dit moment gehouden wordt tot aan 7 uur in de ochtend in de Amsterdam Arena. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doe het rustig, doe het veilig, doe het voorzichtig. En ik kan je vertellen volgende week Zaterdag weer een normale programmering wat betreft de Nightwalk... met uh, de bekende Showblock nieuwsjes. de update, de Nightwalk 10... en DJ Mouse Global House Vibes. Ik zou zeggen, doe het rustig, doe het veilig, doe het voorzichtig... graag tot over twee weken. the in your voice, so cuts like daggers to my heart...